8 uur, het NOS-journaal, Dorald Megens. Al het aan Griekenland geleende geld komt terug, zegt minister De Jager. Doorbraak bij formatiebesprekingen België en hard oordeel over rol BP bij Olieramp. Nederland krijgt al het geld dat het aan Griekenland heeft geleend uiteindelijk met rente terug. Dat heeft minister De Jager van Financiën gezegd. Daarmee neemt hij afstand van de gedachte dat Nederland Griekenland al heeft opgegeven. Hij sprak tegen dat Nederland rekent op een faillissement van Griekenland. Wel bereidt het kabinet zich volgens hem voor op alle scenario's. De jager zei dat Nederland de ferme wil heeft om Griekenland te helpen, maar dat dat land wel zijn afspraken moet nakomen. Dat laatste werd ook benadrukt door de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy in een telefonisch overleg met premier Papandreou.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 De onderhandelingen in België duren al 15 maanden. Slecht management en grove fouten door BP en zijn partners... hebben geleid tot de grootste olieramp uit de Amerikaanse geschiedenis. Dat staat in het eindrapport van de Amerikaanse regering... over de olieramp in de Golf van Mexico. BP faalde vooral in de dagen voor de ramp in april vorig jaar. Er was sprake van een blow-out. De olie kwam met te veel kracht uit het boorgat... Voor dergelijke incidenten bestaan vaste protocollen, maar BP heeft zich daar volgens het rapport niet aan gehouden. Na de explosie op het Boreiland ging er ook van alles fout. Zo nam het bedrijf dat het lek moest dichten verkeerde beslissingen, waardoor de toestand nog verslechterde. Bij de ramp op het platform kwamen elf mensen om. De Franse president Sarkozy en de Britse premier Cameron brengen vandaag een bezoek aan Libië. De bedoeling is dat ze naar Tripoli en Benghazi gaan.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 Onder meer door oneenigheid tussen de beheerder en de zenderexploitant, duurde het herstel lang. Nadat er een bemiddelaar was aangesteld, werd het vermogen van de zendmast loop ik, vorige week verhoogd naar 50%. De komende week worden de laatste veiligheidsvoorzieningen getroffen. Bij de overheid zijn de afgelopen twee jaar veertien beveiligingsincidenten met automatisering geweest waarbij de staatsveiligheid in het geding was. Dat blijkt uit een lijst van het ministerie van Veiligheid en Justitie die in handen is van Webwereld en nu.nl. Op de lijst staan tientallen beveiligingsincidenten die te maken hebben met ICT en de overheid. Van veertien incidenten wil het ministerie geen details geven in verband met de veiligheid van de staat. Vermoedelijk betekent dat dat deze zaken nog actueel zijn. Daarnaast zijn er nog eens drie incidenten die geheim gehouden moeten worden omdat andere landen dat hebben geëist. Apple heeft in Frankrijk een omstreden applicatie voor de iPhone uit zijn webwinkel gehaald. Het gaat om de app Jood of Geen Jood, waarop de gebruiker kan opzoeken of een beroemde politicus, wetenschapper, artiest of sporter wel of niet van Joodse afkomst is. Franse antiracisme groeperingen omschreven de app als schokkend en illegaal. In Frankrijk mag je geen gegevens over mensen openbaar maken zonder dat die mensen daar toestemming voor hebben gegeven. De actiegroepen hadden met een rechtszaak gedreigd, maar zover is het niet gekomen. De ontwerper van het programmatje Johan Levy, snapt niets van alle commotie. Hij wijst erop dat juist veel Joden geïnteresseerd zijn in de vraag of een bekend persoon wel of niet Joods is. Ajax is de Champions League begonnen met een gelijkspel. Thuis werd het tegen Olympique Lyon 0-0, ondanks grote kansen voor beide ploegen. In de andere wedstrijd in de pool won Real Madrid in Kroatië met 1-0 van Dynamo Zagreb. Het opvallendste resultaat van gisteravond was de nederlaag van internationale... De Italiaanse club van Wesley Sneijder verloor thuis met 1-0 van de Turkse trapsonspoor. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog. 18 graden wordt het bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten. Morgen eerst zonnig en droog. In de loop van de middag meer wolkenvelden en mogelijk wat lichte regen in het zuidwesten. In het weekend veel bewolking en buien. ANWB-verkeersinformatie. 100 kilometer files nu. De ochtendspits verloopt vrij normaal. De meeste files staan in het midden van het land. En de meeste vertraging heeft het verkeer... bij Arnhem op de A12 vanuit Duitsland. Daar staat tussen Beek en Arnhem-Noord 11 kilometer. Mam, als ik zo meteen de hond uitgelaten, ga laten, zal ik dan gelijk even langs de drogist lopen. Want... Uh...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 Vastberaden en met inzet van ieder... Nee, Dennis, inzet. Zat. Zat. Vastberaden en met inzet van ieder... Yes. moet worden gewerkt aan, gewerkt aan proefdiervrije technieken. Gewerkt aan proefdiervrije technieken. Gewerkt aan proefdiervrije technieken. Steun Dennis met zijn troonrede op Prinsjesdag. Ga naar proefdiervrij.nl. De betrouwbare transitbedrijfsauto van Ford. De bedrijfsauto die je helpt op de helling met heel start assist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 Het NOS Radio 1-Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, België lijkt op weg naar een nieuwe regering. De regeringsonderhandelaars zouden een akkoord hebben over Brussel-Halle-Vilvoorten. Eindelijk hebben de partijen dan een oplossing daarvoor bedacht. We vragen politicoloog Karel de Vos of dit wat kan worden. En hier zou het kabinet wel eens meer moeten bezuinigen. Dat maakt regeren natuurlijk niet makkelijker. Joost Vullings in Den Haag hoort u daar zo over. Dan kunnen we het gelijk hebben over de uitspraken van minister De Jager van Financiën. Ja, eerste scenario's voor een faillissement van Griekenland. En dan ons geld dat gegarandeerd weer terugkomt. De Tweede Kamer heeft heel wat vragen aan de minister. Is Griekenland failliet? Gaat Griekenland failliet? Of moet Griekenland failliet? Omdat misschien wel dat de goedkoopste oplossing is. Die vragen zoomen rond in Politiek Den Haag. En minister De Jager wil dat de Grieken zich aan de afspraken houden. En denkt dat al dat geld inderdaad terugkomt. Nou, Ten eerste is het duidelijk dat Griekenland aan de bal is. Griekenland is in een zet om alle maatregelen die zijn afgesproken... om die ook daadwerkelijk te implementeren. Dat zijn hele pijnlijke maatregelen, dat realiseer ik me ook. Het is ook niet makkelijk... En we vragen heel erg veel, we eisen heel erg veel van Griekenland. Maar om te kunnen voldoen aan het totale programma... zal Griekenland wel al die bezuinigingsmaatregelen, hervormingsmaatregelen... en ook maatregelen om belastingheffing weer helemaal op orde te krijgen, moeten nemen. Alleen dan kunnen wij ze uiteindelijk natuurlijk ook verder helpen. Maar u heeft het toch eigenlijk al opgegeven? Nee, dat zeker niet. Uh, wij geven geen land op. Uh, wij vinden dat Griekenland zelf... Aan de bal is, zelf aanzet is om te doen wat er van hen wordt gevraagd. En als zij die ferme wil tonen, hebben wij ook de ferme wil om met z'n allen die eurozone en die euro te redden. Want dat is in het belang van ons allemaal, van Nederlanders, van alle mensen in de eurozone. Maar dan moeten die Grieken wel leveren op de afspraken die zijn gemaakt. Maar dat hebben ze pas niet gedaan. Waarschijnlijk gaan ze dat nu ook weer niet doen. Dus wat moet er dan gebeuren? Nou, ze liepen inderdaad achter. Dat is ook de reden dat de Trojka, dat is. Het IMF, het Internationaal Monetair Fonds, dat is de centrale bank in Europa en de commissie, Europese commissie, die hebben gezegd, jullie lopen achter en jullie, we gaan nu weg uit Athene en we komen over twee weken terug en dan gaan we kijken of jullie alsnog al die achterstand hebben ingehaald. Maar heeft u daar nog vertrouwen in? Nou, zeker natuurlijk in de trojka en wat de trojka zal gaan uh, constateren. Dus u, u vraagt waarschijnlijk, heb ik vertrouwen in of de Grieken dat ook zullen doen? Ja, ik moet dan wachten op het trojka-rapport. Ik kan nu daar nog niks over zeggen. Maar u houdt ook rekening met de ergste horrorscenario's, een bankroet... en ook dat we natuurlijk van die schulden veel minder terug kunnen gaan zien. Nou, we noemen het zeker geen horrorscenario's, maar het is inderdaad verstandig beleid... dat we met meerdere scenario's rekening houden, maar we koersen aan op een, uh, een situatie dat we de hele eurozone kunnen redden. Maar dan is wel voor noodzakelijk... dat Griekenland ook de maatregelen neemt die het moet nemen. Zien we alle euro's terug die we erin gestopt hebben? Ja, daar ga ik inderdaad nog steeds van uit als het gaat om de bilaterale leningen. Dus wat de Nederlandse overheid heeft geleend aan Griekenland. Ook al was zou het misgaan, hebben we nog een redelijke bescherming voor die soort leningen. Omdat die apart worden behandeld in de Club van Parijs. Maar de meeste Kamerleden zeggen van u moet afschrijven op die leningen. En zeg dat eens een keer. Ja, nou wat zij zeggen eh, maakt duidelijk dat je linksom of rechtsom dat deze crisis wel geld kost. En even afgezien van die leningen, want die leningen daar gaan we vanuit dat de Grieken dat uiteindelijk zullen terugbetalen met rente. Maar inderdaad is het wel zo... dat die crisis ons linksom of rechtsom natuurlijk geld kost. Dat is duidelijk, dat heb ik ook altijd gezegd. Maar zien we alles terug? Van die leningen die we als overheden aan elkaar hebben geleend... vind ik dat ieder alles wordt terugbetaald. En daar ga ik inderdaad ook absoluut nog steeds van uit. Dat ze alles zullen terugbetalen met rente. Maar dat we op een andere manier, als het niet goed gaat, die crisis wel het gelag zullen betalen. Zoals we ook hebben gezien in 2008 met de bankencrisis. Ja, dat is inderdaad wel duidelijk. En daarom is het ook zo belangrijk om alles eraan te doen om een verdere crisis te verkopen. En als we op het tussenrapport nu een onvoldoende krijgen, wat dan? Nou, dan nemen we een nieuwe situatie en dan zullen we met alle internationale instellingen opnieuw om de tafel moeten met Griekenland. En uh, daar kan ik nog niet op vooruit lopen. Maar moeten ze dan de euro uit? Dat, dat, dat heb ik absoluut niet gezegd. Griekenland moet zelf aantonen dat ze al die maatregelen nemen. Wil het op de manier gered worden, worden zoals we nu hebben afgesproken. Hm. We krijgen onze miljarden dus terug, plus de rente. Minister van Financiën, Janske Jager, in Den Haag, Joost Vullings. Joost, nu begrijp ik het niet meer. Ja, wat begrijp je niet meer, Lara? Dat we ons geld terugkrijgen. Dat was toch ja. juist niet het geval. Ja, in ieder een ruime meerderheid van de Kamer zegt van... Uh, wij geloven er niet meer in dat die Grieken ooit dat geld aan ons terug gaan betalen. Maar ja, minister Jan Kees de Jager zegt... ja, zelfs als Griekenland uh, uh, failliet gaat... of we gaan zeggen we gaan een hoop van die schulden uh, kwijtschelden... dan krijgt Nederland die miljarden nog echt wel terug. Uh, bedrijven, banken kunnen dan naar hun centen fluiten. Maar ja, leningen tussen landen hebben dan voorrang... en we krijgen ons geld terug. Maar zoals hij net in dat interview zei... Het woordje uiteindelijk, daar zit misschien wel de crux in. Dus dat gaat misschien wel heel erg lang duren. Maar goed, de Tweede Kamerleden, ja, die geloven er eigenlijk niks meer van. En het is ook wel een beetje gek als je de dag tevoren weer speculeert over een faillissement. Nou, dan denkt iedereen, dan kunnen we naar ons geld fluiten. De dag daarna zeg je weer, we krijgen ons geld weer terug. Het is heel erg typerend van hoe dit, uh, dit kabinet omgaat met die, met die eurocrisis. Er is een brede steun voor het beleid. Maar de communicatie is vaak heel erg ongelukkig en dat zorgt voor een hoop ruis. En ja, ook premier Rutte is nu, nu alweer boos op minister De Jager voor zijn uitspraken. Maar ja, deze zomer was De Jager weer boos op Rutte vanwege zijn uitspraken over de euro. En zo gaat dat heerlijk door in Den Haag. Ja, dat lijkt me niet goed voor het kabinet Joost. Nou, het is nog niet zo dat ze zeggen dat, dat de verhoudingen verstoord zijn. Oh. Maar ja, het is toch wel, ook als je gisteren de Kamer in gaat... en je vraagt naar mensen, ja, wat bedoelde de minister hier nou mee? Hè? Wat, waarom zegt hij zoiets? Dan zijn er natuurlijk bijvoorbeeld Bij de SP zeggen ze, nou, dat zegt hij niet voor niks. Hij wilde echt een signaal afgeven. Maar er zijn ook mensen die zeggen, die minister, die meneer, die kletst te veel. Uh, anderen zeggen, ja, dit soort dingen moet je echt niet zeggen. Dit kunnen de financiële markten ontzettend nerveus maken... Alexander Pechtold zegt weer van ja, dat krijg je ervan als je de PVV-kiezer naar de mond eh, probeert te praten. En ondertussen D66-beleid voert op het terrein van de euro. En nou ja, in ieder geval echt begrijpen, doet niemand het. Maar ja, goed, de uitspraken zijn gedaan. En we zijn er gisteren een, een hele dag druk mee geweest. Maar wie weet hebben we vandaag weer een, weer een ander verhaal. <laughs> Ja, nou ja, je bent niet de enige die er druk mee is geweest. Uh, ik geloof dat heel Europa er druk mee is geweest. Uh, wat heeft minister De Jager bezield om uh, zijn uitspraken te doen... over die scenario's bij RTL? Ja, dat, dat, dat, dat, het, het enige wat je, wat je kan verzinnen is dat, dat hij... Uh heeft gedacht van ik wil uitstralen dat ik er bovenop zit hè? Van, de, van, van beste burgers. Uh, wij zijn op alles voorbereid, ook op een faillissement. Uh, uw minister van Financiën zit er bovenop en houdt met alles uh, rekening. Uh, nou ja, dat, maar dat signaal uh, is heel anders uh, aangekomen. Want iedereen dacht in één keer wat, uh, dit lijkt erop alsof de minister van Financiën... hij heeft het niet gezegd, maar dat... Dus een ging er wel vanuit. We houden rekening met een faillissement van Griekenland, En dan krijg je een hele andere dynamiek. Misschien heeft hij het wel gewoon te druk, Joost, want in het Binnenland... Ja. Hij oogde gisteren wel moe in het Kamerdebat, Ja, in ja. het Binnenland is natuurlijk ook nog wel een probleem. Want het kabinet zou wel eens meer moeten bezuinigen. Hoe lastig wordt ja. dat? Nou, dat is, dat is heel erg lastig. Het, het CPB heeft een soort crisisscenario eh, doorgerekend. Wat als die eurocrisis aanhoudt... en ook die schuldencrisis in de Verenigde Staten... dat zou tot 5 miljard extra bezuinigingen kunnen leiden. Ja. Dat is sowieso vervelend eh, voor iedereen in het land. Want ik bedoel, de kans dat je getroffen wordt, wordt dan steeds groter. Ieder extra miljard boven die 18 doet, doet gewoon ontzettend veel pijn. Maar ja, Geert Wilders heeft al gezegd... Van, ja, meer bezuinigen, daar voel ik niet zoveel voor... En hij is er wel aan gehouden gezien het gedoogakkoord. Maar dat worden dan hele zware onderhandelingen. En uh, dat gaat heel erg pijn doen in de coalitie. En dan kan je wel zeker weten dat er ruzie over gaat ontstaan. Want dat wordt echt heel erg moeilijk om dan nog te verzinnen waarop je moet gaan bezuinigen. Ja. Wordt dat trouwens volgende week dinsdag al duidelijk of dat, of dat meer wordt? Nee, dit is, dit is een scenario. Dit is een wat-als-scenario als, scenario als de, de Europese leiders geen, geen oplossing vinden voor die crisis. Ja. En de schuldencrisis in de Verenigde Staten. En ja, dat is een wat-als-scenario. Dus het kan zelfs als, als de pleuris uitbreekt kan het zelfs veel ernstiger blijken te zijn. Maar ja, straks uh, vinden ze allemaal een oplossing en worden alle consumenten weer blij. Gaan heel erg winkelen en dan doet hij het zich niet voor. Maar goed, sterker nog, morgen worden dit soort gegevens al bekendgemaakt. Want morgen is een soort schaduwprinsjesdag, want dan ja. komen alle stukken al naar buiten. Dan moet Joost Vullings en zijn collega's heel hard gaan lezen. Joost, dankjewel. En ja. wij gaan nog eventjes naar Mark Robin Visser. We praten door over Griekenland. Hij is in Dordrecht. Wie heb je bij je, Mark Robin? Nou, uh, Lara, uh, gisteren heeft de NOS een uh, oproep op uh, Twitter gedaan, op zoek naar, uh, naar studenten. En uh, nou, daar heeft iemand gereageerd en dat is Nikos Kirmos, een uh, Griekse student journalistiek uh, in Tilburg. Goedemorgen, waarom heb jij eigenlijk uh, uh, gereageerd op die Twitter? Nou ja, uh, ik studeer journalistiek en ik zag die tweet en ik dacht, nou dat is misschien een, uh, een leuke kans om uh, de werking van de radiojournalistiek eens een keertje van dichtbij te ja. bekijken eigenlijk. Nou, dit is de microfoon, zoals je ziet. Wauw, uh... die is mooi. Zeg, uh, Nikos, je bent geboren in, uh, in Athene. Ja. Je bent op je zesde uh, naar Nederland verhuisd met je ouders. Uh, hoe kijk jij nou tegen de berichtgeving over jouw land? Want dat is er toch in feite ook uh, ja. aan. Ja, hoe ik kijk tegen de berichtgeving? Nou, even, um, wat ik wel lastig vind, is dat het um, heel vaak persoonlijk wordt gespeeld. Dus dat we een beetje worden neergezet als, uh, als luie mensen... die geen zin hebben om veranderingen door te voeren en zo. En... Um, dat we allemaal een beetje tegen draad zijn. Een beetje dat mediterraanse karakter. Hè? Als iemand anders zegt: van uh, Doe dit. Dat je dan zegt: Nou, nee, dat doe ik liever niet. Dat is eigenlijk helemaal niet zo. Het, het punt wat mensen vergeten is dat het volk in, in Griekenland. vindt zichzelf eigenlijk al uh, genoeg. Ja, genaaid. Aanhalingstekens, aanhalingstekens, je maakt er gebaren ja. bij. Ja. Genaaid, zijn. Ja. ja, eigenlijk voelde ze zich al jaren genaaid door overheid en kabinetten. Um, en op een gegeven moment dan komen er de maatregelen die, die nu komen. En dan denkt het volk, ja, maar oké, okay, op een gegeven moment is het ook gewoon klaar. We, we hebben niks meer te geven, we kunnen niet meer verder. We, we, we zijn eigenlijk al aan het eind van ons Latijn. En dat is wat je nu ziet. Ja. Ja. Jij kent de Nederlandse cultuur ook. Ik zei het ja. al, je woont hier vanaf je zesde. Dus je begrijpt, kan je nou zeggen dat je beide kanten begrijpt? Ja, natuurlijk. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat als ik Nederlander zou zijn... dat ik dan heel anders tegen de berichtgeving aan zou kijken. Ja. Dat ik inderdaad misschien wel met een wat populistische gedachte zou, uh, zou zitten van... ja, maar het zijn wel mijn belastingcentra die daar naartoe gaan. Ja. Wij zitten hier aan tafel samen met Kees Klok. Hij is historicus en weet ook heel veel over Griekenland. Woont daar ook uh, de helft van het jaar zo ongeveer. De vraag dringt zich toch nu op. Hoe gaan we die misverstanden in die beeldvorming oplossen met elkaar? Hebben we ideeën? Dat is, uh, dat is heel moeilijk om te doen. Dat is heel moeilijk om te doen. En ik zou eerlijk gezegd niet weten hoe je dat uh, aan kan pakken. Want eigenlijk voor de meeste mensen in Nederland... Staan, staat Griekenland bekend om, uh, om twee dingen op dit moment. En dat is de schuldencrisis en de andere kant de restaurants. Ja, dat, dat is eigenlijk wel zo. Als je kijkt naar het volk op straat, ja, dit, dit klinkt dan even heel... Uh... Ja. Maar als je kijkt naar, naar iedereen in Nederland... ja, als je zegt van de Griek... dan zijn dat de twee dingen die meteen eigenlijk... Uh, uh, opspringen bij mensen. Ja. Dat ze denken, oh ja. Het is wel interessant dat jij ook de cultuurverschillen... en de beeldvorming noemt. We hadden het vanmorgen over de buurtsuper... tegenover het huis van meneer Klok in Thessaloniki... die gesloten was en de eigenaar zei... ik ga met pensioen, terwijl hij nog lang niet... Uh, de, die leeftijd heeft, alleen maar omdat je dat niet zegt. En in Nederland zouden we dat dus anders doen. Meneer Klok, hoe gaan wij nou eh, deze toren van Babylon beslechten? Ja, dat is heel moeilijk. Kijk, eh, als oud-onderwijsman oud roep ik dan natuurlijk meteen... hier ligt een taak voor het onderwijs. We hebben ook een prachtige organisatie in Nederland... dat heet het Europees Platform. En die bevorderen ook eh, allerlei... Eh, eh, uh, uitwisselingen tussen scholen en dergelijke. Ja, maar dat klinkt wel een beetje als een wat lange termijn oplossing. Terwijl Griekenland uh, aan de rand van de afgrond staat. Ja, kijk, dat is het probleem. Je moet het een beetje doorpakken nu. Ja, ja, ja, nou ja, kijk, zoals je de crisis in Griekenland niet van de ene dag op de andere oplost, zo kun je dit natuurlijk ook niet oplossen. Oh jee. Maar een, een, een, een beetje. Uh, uh, ja, ik denk toch dat, dat de, de mensen die over Griekenland, die zich. Uh, uh, uh, uh, uh, in Griekenland verdiepen... Ja. dat die toch zich een beetje meer zouden kunnen verdiepen... in de Griekse cultuur. Zoals uh, he, uh, de Grieken ook weinig begrijpen van de Nederlandse cultuur. Maar goed, Nederland is nu geen crisis en wel in Griekenland. Uh, daar zou toch wat zorgvuldiger mee om moeten gaan. En er is, daar, is, ja. daar is genoeg literatuur over. Ja. Wij, weet u wat? Wij vergaderen hier nog even verder uh, met z'n drietjes. Ja. En dan komen we misschien straks met een oplossing, uh, Marcel en Lara. Ik weet niet zeker, maar we doen ons best. Een oplossing hebben ze ook in België, tenminste. Er gloort weer enige hoop op een regering na 458 dagen formeren. De verkeersinformatie eerst bij de ANWB, Dennis Mooi. De ochtendspits verloopt vrij normaal, Marcel. Er staat 130 kilometer file, aardig op schema. De meeste files staan in het midden van het land. Maar er is wel zojuist een ongeluk gebeurd op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Tussen de knooppunten sint Annabos, sint -Annabos en Galder staat daarom 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Negen minuten voor half negen is het. Schokkende cijfers zijn er deze week in Amerika verschenen. De armoede stijgt. Harder dan ooit. Harder zelfs dan begin jaren tachtig. Toen het toch ook zwaar crisis was. Ruim 45 miljoen Amerikanen leeft inmiddels onder de armoedegrens. Dat betekent één op de 6. En daarmee staan de VS op ongeveer hetzelfde niveau als Chili. Groot probleem is dat zelfs werkende mensen na hun hu nu hun huizen verliezen. Ze krijgen geld binnen, maar te weinig. Correspondent Wessel de Jong zocht de Motel People op in Ashland. Dat is 150 kilometer ten zuiden van Washington.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 was Ik bracht ze nog in Hopewell naar school toe. Maar ja, toen ging mijn auto kapot. Toen kon dat ook niet verder. En er is no school here that takes them. Geen adres betekent geen school. Dus jij was niet verbaasd over de cijfers die gisteren verschenen dat 1 op de zes Amerikanen in armoede leeft. I, wasn't, I actually thought it was more. Ik was niet verbaasd. En uh, ik denk eerlijk gezegd dat het er meer zijn. There are those who have money, but there are a lot more that don't and are suffering every day. Ik kan je verzekeren, er zijn niet meer armen dan rijken in dit land. Lucinda van de Supportive Housing. De situatie is slecht en verslechterd. The situation here has gotten really worse and I think it's going to get even worse. Ik hoorde een bijdrage van Wessel de Jong over de armoede die hard stijgt in Amerika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 We krijgen al het Griekse geld terug en een doorbraak in de Belgische formatie. Goedemorgen, half negen is het. Ik ben door al negens. Nederland krijgt al het geld dat aan Griekenland is geleend uiteindelijk terug. En met rente, dat zegt minister De Jager van Financiën. Maar tegelijkertijd houdt De Jager ook rekening met een ander scenario. Namelijk dat de Grieken niets terug betalen.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 die in handen is van Webwereld en Nu.nl. Van veertien incidenten wil het ministerie geen details geven... in verband met de veiligheid van de staat. Volgens journalist Brenno de Winter kan het van alles zijn. Dit, dit, dit zou kunnen zijn van, van um, zwakheden die je via internet zou kunnen benutten... bij een nucleaire installatie... Uh, tot um, veiligheid van bijvoorbeeld troepen in Afghanistan. Het is gewoon heel moeilijk om vast te stellen waar we het over hebben. ICT-aanvallen kunnen een behoorlijke bedreiging zijn, zegt de Winter. Er zijn ook een aantal landen die hebben daadwerkelijk ook mensen ingezet om, om uh, ja, aanvallen op andere naties uit te voeren. We hebben natuurlijk recentelijk het Diginota-incident gehad. Uh, dat was niet zozeer gericht op Nederland, maar wel op het eigen volk. Maar China heeft gewoon aangegeven in het verleden, trouwens bij herhaling, dat zij dit ook als een moderne vorm van oorlogsvoering zien. Naast de 14 incidenten zijn er nog eens drie die geheim gehouden moeten worden, omdat andere landen dat hebben geëist. Na 458 dagen kon het journaal in België eindelijk een doorbraak in het onderhandelingsproces melden. De regeringsonderhandelaars zouden een akkoord hebben over Brussel-Halle-Vilvoorten. Goedenavond. Het lijkt zover. Eén jaar en drie maanden na de verkiezingen is er sprake van... Een doorbraak. De Belgische partijen zijn het eens geworden over een aantal slepende kwesties. Waaronder de opsplitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorten. Het akkoord is volgens de onderhandelaar die Europo een belangrijke stap, maar een kabinet lijkt nog niet in zicht. Want de acht partijen moeten het ook nog eens worden over de bezuinigingen. De Franse president Sarkozy en de Britse premier Cameron gaan vandaag op bezoek in Libië. De Libische overgangsraad heeft dat gezegd. De Franse of Britse regering hebben dat niet bevestigd. Volgens de nieuwe machthebbers gaan Sarkozy en Cameron naar Tripoli en Benghazi zijn populair onder de Libische bevolking. Ze waren de drijvende krachten achter de NAVO-operatie tegen de oud-leider Gaddafi. De grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis... is veroorzaakt door slecht management en verstrekkende fouten... door BP en de partners van dat bedrijf. Dat concludeert de Amerikaanse regering... in het eindrapport over de olieramp in de Golf van Mexico. Dit rapport maakt het clear dat er veel of is om te around. En ze blamen iedereen van de crew die op de rig was... BP's BP's makers. Bij de olieramp vorig jaar april kwamen elf mensen om en stroomden honderden miljoenen liters olie in zee. Een Apple heeft in Frankrijk de omstreden applicatie Jood of Geen Jood voor de iPhone uit de webwinkel gehaald. De gebruiker kan met die app opzoeken of een bekend persoon van Joodse afkomst is. Franse antiracisme groeperingen omschreven de app als schokkend en ze dreigden met een rechtszaak.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 ANWB Verkeersinformatie. De ochtendspits verloopt tot nu toe op de meeste plekken normaal. De meeste files, de dagelijkse files staan in het midden van het land. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam is er wel een ongeluk gebeurd. Tussen het ringvaartacquaduct en de Schipholtunnel staat het vast over 6 kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht bij Schiphol. En op de A58 vanuit Tilburg naar Breda staat tussen Bavel en het knooppunt Galder bij Breda... 6 kilometer door een ongeluk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 Als u belegt, loopt u risico's. Kijk op triodos.nl voor het prospectus. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Na 458 dagen onderhandelen is er dan eindelijk die doorbraak in de Belgische formatie. Gisteravond laat maakte formateur Rupo bekend... dat het probleem BHV, Brussel-Halle-Vilvoorde, het grote struikelblok voor de formatie... Is opgelost. gaan nou, we over praten met politicoloog verbonden aan de Universiteit van Gent, Karel de Vos. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk vindt u deze doorbraak? Ja, dat is een heel belangrijk akkoord. Uh, om verschillende redenen. Eén, omdat de Belgische politiek al een halve eeuw probeert... om dat uh, probleem van Brussel al en Vilvoorde op te lossen. Maar ook omdat het het grote toegangsexamen was... tot de vorming van de federale regering. En dus het is een heel belangrijke stap die uh, vertrouwen geeft opnieuw aan de Belgische politiek. Want de analyse is nu ook... het kan dus nog een akkoord in België... tussen Vlamingen en Franstaligen. Ja, en dat gevoel uh, heeft lang ontbroken, meneer De Vossen. Ja. 24 uur geleden was die roepo trouwens nog zeer... Pessimistisch, hoe heeft het toch ineens zo snel kunnen gaan? Wat is daar gebeurd? Wel, Die roep heeft eigenlijk een stukje theater gespeeld, denk ik. Hij heeft het uh, dramatisch karakter nog uh, opgevoerd door een heel forse verklaring te doen, tenminste, voor zijn doen, was dat zeer ongewoon. Er was ook de mededeling over het nieuws dat uh, Yves Le Terme, die de ontslag regering leidt, dat hij eind dit jaar vertrekt naar de OZO uh, stapt. Dat betekent dat uit ja, de terugvalscenario van als deze onderhandeling mislukt, dan hebben we nog een regering van lopende zaken. Ja, maar als dat er één is zonder uh, de huidige eerste minister, ja, dan was ook dat scenario onstabiel, dan, dan zat daar heel wat nadeel aan vast. <coughs> Pardon. En dus dachten de Franstaligen, het wordt allemaal wel een beetje veel. En ik denk dat uh, die roepo die verklaring uh, van Le gebruik heeft, ook zelfs dramatiek heeft, Toegevoegd, de koning laten overkomen naar België. En dat heeft een aantal Franstaligen en vooral de, de Franstalig-liberalen... ertoe gebracht om toch in te stemmen. Is het een briljant onderhandelen geweest van die roepo? Het is, uh, ik heb een, eerder al eens een meesterstratege genoemd. Het is vooral strategisch tactisch heel slim geweest. Maar je moet ook wel een beetje oppassen. Um, er is een akkoord over uh, één onderdeel, als er een akkoord is over alles. Uh, dus we moeten nog afwachten of het ooit wel wordt uitgevoerd wat nu is overeengekomen. En vooral, het zou kunnen dat de Franstaligen straks, als het gaat over het geld in België, welke overheid krijgt hoeveel centen en de herverdeling van bevoegdheden, dat ze dan wel eens wat meer compensaties vragen voor het feit dat deze splits, van brussel veel worden toch vrij in het voordeel van, van de Vlamingen lijkt. Ja, dat want dus... dat is een concessie, hè, ze voor... Krijgen ze daar genoeg voor terug, inderdaad? Wat is, wat is uw inschatting, meneer De Vos? Wel, ze krijgen daar uiteraard een en ander voor terug. Anders hadden ze nooit kunnen mee instemmen en zelfs dat akkoord niet kunnen verdedigen bij hun Franstalige publieke opinie. Maar de analyse is toch dat het, uh, dat, dat het eigenlijk wel wat, wat minder is dan algemeen werd verwacht. Uh, dit is een, voor Vlaanderen een vrij goede deal. Eigenlijk komen we daar als uh, Vlaming, als je het zo mag formuleren, vrij goedkoop van af. Um, de Franstaligen krijgen wel iets uiteraard, maar veel minder dan we, we ooit hadden gedacht. En het zou kunnen betekenen dat ze straks zeggen aan het ja, kijk jongens, jullie hebben een, een heel clean deal gehad over Brussel, Halle-Vulvoorde. Nu willen wij eens aan de beurt komen. En dan krijg je natuurlijk weer wat uh, forse discussie. Ja, compensatie dus van de Franstaligen, dat is, is een punt. Wat zijn nog meer belangrijke zaken waarop het zou kunnen stranden? Wel, er wordt natuurlijk ook wat problemen verwacht in de Vlaamse regering. Zoals u weet zitten, zitten de Vlaamse nationalisten en N-VA niet rond onderhandelingstafel. Die hebben nu al gezegd dat het een heel slecht akkoord is. De vraag is, wat zullen zij doen in de Vlaamse regering? Als zij zeggen, dit akkoord is eigenlijk in tegenspraak met het Vlaamse regeerakkoord... Ja, dan valt te verwachten dat in een verkiezingsjaar want in oktober 2012 zijn er in België lokale verkiezingen dat zij in dat verkiezingsjaar allerlei problemen kunnen veroorzaken in de Vlaamse regering wat, wat ook een stuk onstabiliteit met zich meebrengt. Dus het is uitkijken naar, naar hun reactie en het is toch ook een beetje uitkijken naar de reactie van het FDF van Olivier Menguin, zeg maar de radicale Franstaligen. Maar als je dit akkoord bekijkt dan, dan kan je de vraag stellen waarom kunnen zij daar in godsnaam mee instemmen. Ja, maar er is hoop meneer De Vos. Er is absoluut hoop en het goede nieuws is dat dit probleem voorlopig van de baan is en dat de Belgische politiek heeft bewezen dat ze nog akkoorden kunnen sluiten. Karel de Vos, politicoloog. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Ook spannende tijden in Denemarken. Verkiezing vandaag in het land dat van alle Europese landen misschien wel het meest op Nederland lijkt Denemarken. Al tien jaar. Is daar een rechtse coalitie aan de macht met gedoogsteun van de Deense Volkspartij. Die veel gelijkenissen vertoont met de Nederlandse PVV. Maar in de peilingen staan nu de linkse partijen op winst. Het tijd lijkt daar te keren. Dat wordt waarschijnlijk... Dit wordt waarschijnlijk de nieuwe premier. Wees we voor het nu het meerderheid. Dus Zodat die verschillen die er zijn, dan buigen we pro over. En dan scaperen we een goed en constructief samenwerking. Nou, dat is Helle Tonning smit lijsttrekker van de Deense PvdA... dat we het even omschrijven. Zij hoopt op een linkse meerderheid in het parlement. Over die Deense verkiezingen gaan we praten met Clees de Vrezen, hoogleraar Politieke Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. U komt oorspronkelijk uit Denemarken, hè? woont al 15 jaar in Nederland... en nu weer even terug in het geboorteland. Is Denemarken, u kunt het om u heen zien, klaar voor deze vrouwelijke premier... en verklaart dat dan ook gelijk de winst van links... Nou, ik denk dat de meeste denen wel klaar zijn uh, voor, voor een wisseling van de wacht. Hè. De huidige regering zit al tien jaar. En dat is eigenlijk ongeacht of een uh, links- of een rechtskabinet zit. Dan is dat wel vrij lang in, uh, in de politiek. Dus daar is uh, dat al reden genoeg om te verwachten dat er een wisseling zou komen. Maar je ziet ook in de peiling inderdaad dat de uh, huidige rechtse minderheidskabinet die staat op een lichte verlies en hun gedoogpartner, de Deense Volkspartij ook. Dus alle peilingen laten wel zien dat er uh, uh, mogelijkheid is dat een centrum links uh, Coalitie nu. Maar is het dan gewoonweg zo dat de Denen uit zijn gekeken op die rechtse volkspartij? Dat heeft er zeker mee te maken. Um, na tien jaar is het de Deense immigratie- en integratiebeleid uh, is, uh, heel erg verscherpt. Dus ze hebben veel op... bereikt? Er is veel bereikt. En je zou kunnen zeggen dat de Deense Volkspartij bijna door succes... Uh, uh, niet meer uh, uh, zoveel ertoe doet. Hè. Want uh, Denemarken kan eigenlijk binnen de huidige Europese regels... nauwelijks meer doen. Um, dus dat is, heeft er mee te maken. En een andere factor wat heel erg belangrijk is... is dat de Deense economie, net als de rest van de Europese economie... op dit moment te lijden heeft... Uh, en dat is anders dan in de afgelopen tien jaar, waar deze regering heeft samengewerkt. Want daar was, nou ja, om het heel simpel te zeggen, domweg geld genoeg om elkaar af en toe wat te gunnen. En nu moeten er echte keuzes worden gemaakt, ook binnen de coalitie. Ja, want mevrouw Toningsmeet moet wel een coalitie gaan smeden. En wordt dat dan een brede coalitie, of wordt het echt een flinke ruk naar links? Het zou zomaar een in, in, in ruk naar links uh, kunnen worden. Uh, in Denemarken is het overigens helemaal niet ongebruikelijk om uh, minderheidskabinetten te hebben. Dat heb je in de jaren 70 en ook in de jaren 60 al gezien. En dus ook in de afgelopen tien jaar. En het zou ook zo kunnen zijn dat er een centrum-linkse uh, minderheidskabinet komt, maar dan dit keer met uh, steun van een ex-communistisch partij. En dat zou wel betekenen dat je echt een in, in ruk naar links ziet. En zo zien de peilingen er eigenlijk wel uit. Maar het blijft spannend. Uh, ongeveer 15% van de cijferen nog en zullen pas in de loop van vandaag uh, ja hun definitieve besluit nemen en dat zal wel. Um de invloed uitoefenen op wie nou eindelijk terechtkomt in de coalitie. En waar gaat het over in Denemarken, meneer De Vrees? Want in Nederland gaat het momenteel ja, vooral over uh, aanstaande bezuinigingen, over de economie. Geldt dat in Denemarken voor de Vrees? Het is heel simpel. Het is eigenlijk terug naar het meest basale thema in de, in de politiek, namelijk uh, geld, geld, geld. Uh, de Deense economische situatie, de herzieningen uh, van uh, prepensioenen en pensioenen. Uh, hoe Denemarken door deze crisis heen moet komen, hoe creëer je economische groei. Dat dat zijn de grote thema's. En dat is ook uh, zeer tot ongenoegen bijvoorbeeld voor de Deense Volkspartij, die in de loop van de campagne heeft geprobeerd om het immigratiethema nog weer op de agenda te krijgen. Maar dat raakt wel redelijk ondergesneuveld door deze economische thema's. Ja, uh, Denemarken zit niet in de eurogroep. Speelt het wel, die problemen? Het uh, speelt. Uh, Denemarken uh, uh, hoeft zich iets minder daarom te bekommeren uh, dan de rest. Maar tegelijkertijd is de Deense munt, de Deense corona, is gekoppeld aan de euro. Uh, en de Deense economie is, net als de Nederlandse economie, een heel uh, erg open economie... die erg afhankelijk is uh, van samenwerking met het buitenland. Dus als er eindelijk iets gebeurt, dan heeft het ook impact op Denemarken. Dus het is wel een onderwerp, want de Deense economie, or, economische uh, crisis oplossen... Dat, ja, dat kan geen enkele politicus in Denemarken. Dan ben je toch wel afhankelijk ook van de internationale scène. Goed. Klees de Vrezen, hartelijk dank voor uw commentaar. En zo dadelijk, jarenlang is er over gesproken... maar vandaag opent de tunnel echt officieel de deuren. Waar gaat dat nou over, denkt u misschien? Ik zou zeggen, blijf luisteren. Straks meer. Dennis Mooij, niet zo geheimzinnig over de verkeersinformatie? Nee, nee, nee. Het is een normale spits tot nu toe. Ik zei het al eerder. Uh, ik kom even terug op de A4 richting Amsterdam. Uh, bij Schiphol is er een ongeluk gebeurd. File groeit inmiddels. 9 kilometer tussen het ringvaartaquaduct en de Schiphol-tunnel. De twee linkerrijstroken bij Schiphol zijn nog dicht. En op de A9 ook maar Amstelveen. 9 kilometer tussen Tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp. En in Brabant is er een ongeluk gebeurd op de A58... vanuit Tilburg naar Breda. Tussen Gilze en knooppunt Galder, 7 kilometer. Hier is de linkerrijstrook ook Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De deuren gaan vandaag open van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Dat staat, dat huis, in Den Haag. En die opening valt niet toevallig samen met de Internationale Dag van de Democratie. De directeur van het Huis voor de Democratie in de Rechtsstaat is Kars Veling... uitlijsttrekker van de ChristenUnie. Meneer Veling, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u mij het belang van het huis nog even uitleggen? Uh, zeker. En uh, het leuke is dat het er al eigenlijk al heel lang is. En we 660.000 scholieren dit jaar al hebben... En... Nou ja, maar het staat aan uh, de Hofweg, tegenover Binnenhof. Ja, mag het, legt u dan even uit waarom vandaag pas die deuren open gaan? Het, um, um, het is een, uh, een, een instelling die is uh, gecreëerd om uh, de democratische rechtsstaat onder de aandacht te brengen en mensen daarvoor warm te laten lopen. Hmm. En dat is, uh, in Nederland lijkt het niet zo nodig, want ja, we hebben hier al een keurig elkaar. Maar als je je realiseert waar die democratische rechtsstaat allemaal niet van afhankelijk is en hoe dat allemaal toch samen uh, goed moet blijven... Uh, dat gaat over, over een vrije pers, maar ook over onafhankelijke rechten... over verkiezingen waar mensen warm voor lopen en, en nog heel veel meer. Dan is het niet overbodig om daar aandacht voor te vragen... en daar een, een, een instituut voor te hebben om daarbij te helpen. Ja, en ook actueel, want die thema's komen steeds vaker terug, hè? Ja, zeker. Um, je hoeft niet helemaal naar uh, het uh, Midden-Oosten of naar Noord-Afrika... om te beseffen dat wanneer niet uh, die democratische onderhoud onderhoudt, uh, even goed steeds nadenkt hoe de balans is tussen rechten en, uh, en, en plichten... en hoe de democratie zich wel of niet moet verhouden tot uh, bijvoorbeeld de onafhankelijke rechter. Uh, ja, dan, uh, dan verwaarloos je je, uh, je eigen huis. Mm -hmm. uh, en dat, is niet, uh, dat moeten we niet doen. En welke thema's zijn nog meer belangrijk? Ik denk zelf bijvoorbeeld aan vrije pers, vrijheid van meningsuiting. Komt dat allemaal terug in het huis? Ja, we, we, we hebben programma's uh, over, uh, inderdaad, de pers, over de politiek, over de uh, rechtspraak. We werken bijvoorbeeld ook samen met Nieuwspoort in, in debatten, mm -hmm. uh, om uh, ook dingen te agenderen. Uh, kijk, het, het Huis voor Democratie en Rechtsstaat is geen politieke partij. Uh, die het dus, zou ik maar zeggen, niet voor Ajax of Twente, maar voor het voetbal. Het gaat om hoe het spelletje gespeeld wordt. En om daar aandacht voor te vragen en mensen daarbij te betrekken, nou ja, dat, dat is onze... Onze rol. Ja, dat zijn belangrijke thema's die u opnoemt, maar misschien voor jongeren ook wel een beetje taai. Hoe brengt ja. u het aan de man? Ja, uh, twee, twee uh, dingen zijn, moet je dan doen. Je moet mensen uh, persoonlijk uh, benaderen. We hebben hier een, een hele groep uh, jonge honden, jonge mensen die, die groepen begeleiden. Dus mensen komen hier, uit het hele land komen die klassen. Dat is één ding. En je moet ze dingen laten ervaren. Dus ze lopen hier rond, ze doen een rollenspel. We hebben een Tweede Kamer nagebouwd. We hebben uh, spelen voorbereid, dus uh, zo'n zo klas is de hele dag, we hebben er zo'n twaalf per dag hier, die maken van alles mee. En ze gaan natuurlijk op bezoek in de Tweede Kamer en ze spreken met kamerleden. Dus interactief zorgen dat mensen wat beleven en zien en ze, uh, ja, ze persoonlijk uh, uh, benaderen. En ik denk dat je met die uh, aanpak heel ver kunt komen. En meneer Veding, wanneer bent u een tevreden directeur van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat? Nou, niet te gaan natuurlijk. Uh, uh, we willen, we hebben volgend jaar gaan we naar uh, 100.000, 140.000. Eigenlijk zouden we naar 200 moeten. Maar goed, dat is logistiek een probleem. Niet alleen voor ons overigens, maar ook voor de Tweede Kamer. En wat ik ook heel graag wil is dat er, en dat gaat me niet om het uh, Huis voor Democratie als zodanig, maar dat overal in het land. Of nou in Drachten of in Maastricht is, dat er ook iets dergelijks gaat ontstaan. Uh, de, de gemeente, de, de politieke partijen, uh, de rechtbank, de, de bibliotheek. Het moet zich als een olievlek gaan verspreiden door Nederland. Precies, precies, precies. Dat is, uh, en dan ben ik tevreden als dat allemaal lukken gaat. Ja, nou zit u daar daarna vlak bij het vuur natuurlijk. Het zou mooi zijn als er af en toe wat politici binnenwandelen, toch? Wat Kamerleden of een minister? Ja, dat gebeurt. Dat gebeurt. Aha. We hebben. Er is, een, er, er is veel uh, interesse voor wat we doen. En dat is niet zozeer om, om ons, maar omdat iedereen snapt, ja, er moet, er moet gewerkt worden. Die politiek die moet zich natuurlijk bekommeren om uh, uh, het betrekken van, de poly, van het publiek bij uh, wat er gebeurt. Een mooi voorbeeld is dat de, de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Verbeet, vanochtend uh, de dag voor de democratie hier opent. Door met een paar schoolklassen uit Den Haag uh, de letters die hier op de bank uh, zijn gegraveerd op, hè, naast de het, uh, het, het Tweede Kamer... met de letters van artikel 1 van de grondwet om die schoot te poetsen. Dat is een mooi symbolisch gebaar. En dat de Kamervoorzitter dat doet. Mm. En vanmiddag ook de Kamervoorzitters... Uh, uh, Betrokken zijn ook bij de opening dat, dat bewijst dat ook de Kamer belang heeft, het parlement belang heeft bij uh, het, het functioneren ja. van zo'n huis voor de democratie. Goed, alle jongeren daar naartoe. Kars Veling, directeur van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat. Dank u wel. Het is acht minuten voor negen. Wij gaan naar uh, Film by the Sea, het filmfestival. Het lot van de Molukse gemeenschap in Nederland. Dat was gisteren in Vlissingen een prominent onderdeel van Film by the Sea. Het is 60 jaar geleden dat een grote groep Molukkers naar Nederland kwam. Gisteravond gingen twee documentaires in première. Mathieu Troes van de Duitse antropoloog Dieter Bartels en Blauwe Oesters van Grace Bernandes. Ze geven verschillende inzichten over een zwaar beladen integratieproces. Het Molukse onderdeel van Film by the Sea... begon met de hervertoning van De Punt, telefilm uit 2008... die een heftige reconstructie is van de gebeurtenissen... rond de treinkaping van 1977. Blauwe oesters, dat is een ander verhaal, Grace Bernardus. In ieder geval geen uitleg over schuld en boete. Geen militante Molukse film. Nee, dat klopt. Ik wilde het verhaal vertellen van mijn vader... Die zijn, uh het droom verwezenlijkt. Hij is geboren op Ambon en hij speelde altijd met zijn vrienden uh, op het strand. En hij zag altijd die schepen en hij dacht... ik wil daar ooit ook op varen, want ik wil zien wat er achter de horizon uh, ligt. Met nog 29 andere inheemse jongens van de Molukken, Timor en Celebes... wordt hij ingeschept op het stoomschip Johan de Wit. Ze worden blauwe jongens genoemd door hun Hollandse collega's... en krijgen hun eerste militaire vorming in het marineopleidingskamp Hilversum. En uh, nou ja, toen in 1946 uh, zeg maar, uh, inheemse uh, jongens werden gerecruiteerd... Hè, voor het inzetten van de, ja, militaire of politionele acties... zag hij zijn kans waar. Uh, hij was 18 jaar. Hij zegt, ik ga ook bij de marine. De Nederlandse marine. Koninklijke marine, klopt. En dan beleeft hij toch ook, denk ik, die gebeurtenissen in 1975 en 1977. De Kapingen. Hoe reageerde hij daarop? Ja, dat was voor hem natuurlijk ook een hele emotionele periode en ook voor, voor ons. Ik bedoel, kijk, wij zijn niet uh, opgegroeid in de kampen, net zoals de uh, gezinnen van de knielmilitairen. Uh, wij moesten natuurlijk meteen uh, uh, ja, integreren. nou moest, Het was gewoon een feit en uh, daar stonden wij niet nee, bij stil, mijn vader ook niet. En, uh, maar hij blijft een Molukker en... Uh, in die dusdanigheid uh, voelde hij zich wel betrokken. Het was wel zo dat hij uh, nooit naar de herdenking ging van de, de RMS uh, op 25 april. Maar hij bracht ons kinderen, toen wij zeg maar pubers waren, wel altijd naar Den Haag. En wachtte tot de uh, herdenking was afgelopen. En dan uh, reden we weer terug naar Den Helder. Maar hij zei, nee, ik kan daar niet naartoe gaan, want... He, ik ben wel in gedachten uh, erbij, maar um, ik ben in dienst van de koninklijke marine. In die zin geïntegreerd. Ja, als je dat zo wilt noemen, dan is dat uh, zo. Ja. Beide kapingen waren een ramp en eindigden in het tragisch verlies van Nederlandse en Molukse levens nadat soldaten de treinen bestormden. Ondanks dat de kapingen sociale tragedie en politiek een totale teleurstelling waren... versnelden ze onbedoeld onze sociale en economische integratie. Totaal tegengesteld aan wat de kapers wilden bereiken. In Madjoutrus, de film van Dieter Bartels, zijn de treinkapingen een keerpunt... In het hele moeizame integratieproces van de Molukkers in Nederland. Ja, dat is zo. Dat ze wilden teruggaan en, en dat forceren. Maar dat lukte niet. Omdat er echt gebeurd is dat ze geïntegreerd worden. Ze zijn geïntegreerd in, zonder het eigenlijk te weten. Geïntegreerd, maar toch met behoud van de Molukse identiteit. En dat is nog moeilijk genoeg in de vierde generatie. Ja, dat is, dat is heel moeilijk. Maar ze hebben het, ze hebben het wel tot nu hebben het wel nog goed bijgehouden. Ik weet niet wat er met de vierde, vijfde generatie gebeurt, maar ik denk wel, het is, het is een andere identiteit dan het was vroeger, maar ik, ik denk dat ze toch nog doorgaan, sterk als, als een groep, maar als een groep die, die geen uh, moeilijkheden meer maakt als vroeger, met die hijjacking enzovoort, dat, dat is voorbij. Ja. U hoorde Dieter Bartels, uh, Duitse antropoloog, maker van Major Troes. En uh, Grace Bernandes van Blauwe Oesters. Jeroen Wielaard zag de films en sprak met de makers. Na negen uur hoort u meer over het bezoek van de Franse premier Sarkozy. En de Britse. Franse president, natuurlijk Sarkozy. En Britse premier Cameron aan Libië. En hebben we het over preventief fouilleren. Er was veel commotie over, maar het gebeurt nauwelijks meer. Het wordt twaalf uur. Middernacht. Het is stil. Het is donker.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 Mediabureau met verstand van zaken, svbmedia.nl. Dit is Radio 1.